Er is er maar één die je nu nog kan helpen, Roxy. Er is er nog maar één op wie je nu kan rekenen, Velma. En dan nu Roxy Harden, en Velma Kelly met een lied vol onverbiddelijke vastberadenheid en. ongeëvenaard ego. Als ieder mens, Als ieder mens vriendschap voor vriendschap verdient. Heb ik een vriend mezelf? Als het bestaan weer maakt, dat maakt, vriend. Kent ik maar een vriend mezelf? I'm never, never, never, never, never, never, I'm <laughs>